3 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Kremlin is niet van plan om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen of de Russische oppositieleider Navalny is vergiftigd. Zo'n onderzoek is voorbarig omdat de oorzaak van zijn ziekte nog niet vaststaat, zegt de woordvoerder van president Poetin. Artsen van een ziekenhuis in Berlijn, waar Navalny nu verblijft, zeiden gisteren dat hun onderzoeker op wijst dat hij is vergiftigd. Het Kremlin ontkent iets met de toestand van Navalny te maken te hebben. Het coronavaccin dat aan de Universiteit van Oxford wordt ontwikkeld en dat Nederland heeft besteld... kan mogelijk nog dit jaar worden voorgelegd aan de keuringsdiensten, mits er genoeg data zijn. Vorige maand bleek uit eerste testresultaten dat het vaccin het afweersysteem van de proefpersonen succesvol aan het werk zet. Op dit moment loopt er wereldwijd een flink aantal grote onderzoeken met het vaccin en daaraan doen zo'n 50.000 mensen mee. Het Openbaar Ministerie verdenkt de zoon van PvdA-raadslid Jack de Vlieger uit Sint-Michelsgestel van moord op zijn vader. De man van 64 werd zaterdagavond doodgevonden in zijn garage. Zijn zoon van 22 woonde bij hem in huis. Volgens omwonenden was er vaker ruzie in de woning. En de politie maakt bekend dat er tientallen tips zijn binnengekomen over een groep motorrijders die met hoge snelheid van Breda naar Rotterdam reden. In het filmpje halen de motorrijders gevaarlijke capriolen uit. Ze rijden op het stuk gemiddeld 218 km per uur. Dat filmpje ging viraal op internet. Dat was ook de politie opgevallen. Het weer, regen in het noordwesten, 19 tot 22 graden. Vanavond, vannacht en morgen veel wind en wisselvallig en 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files in de regio. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort rijdt het langzaam tussen Naarden en Afrit Soest. Daar ligt Rommel op de weg en dat kost je een kwartier extra reistijd. En op de N247 van Amsterdam naar Horen rijdt het langzaam. Tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland heb je zo'n 10 minuten tijdverlies.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 Alleen samen krijgen we corona onder controle. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zandvoort, een zomerhit. Het is even na twee uur, Zandvoort. Een hele goede middag. En welkom bij de Zandvoortse Radio. We zijn er weer hoor, met Zandvoort op zondag, op deze zonnige zondagmiddag. Ja, wat het zonnetje zien we gelukkig wel zo nu en dan. Al waait het wel enorm hard vandaag. En vandaar dat ik ook iets eerder bij, eerder bij jou was vandaag, uh, albert ja, Het wind in de rug. Hoor. Ja, ja, ik had een vientje mee, heuveltje af. Dus uh, vandaar. Maar goed, uh, het is briljant weer voor de kitesurfers. Ja, je ziet ze allemaal vliegen. Hè. Echt, Lekker hoor. Geweldig. We komen daar later in, uh, in de uitzending op deze zon, zonnige zondagmiddag. Zoals je al zei, nog een keer op terug. Goedemiddag, luisteraars. Welkom bij wederom drie uur lang live uh, radio vanaf de Tolweg 10A. Zandvoort op zondag. Uh, er wordt erg veel gesport vandaag. We gaan kijken of we dat allemaal voor u bij kunnen houden. Op dit moment wordt de tweede race uh, verreden van het DTM van dit weekend op de Red Bull uh, ring in uh, Salzburg. Uh, en gisteren uh, was Robin Freins een keurige derde plaats. Nee, yes. En momenteel is uh, de wedstrijd is nog een 20 minuten te gaan. Uh, Freins heeft net zijn pitstop gemaakt nadat iedereen het al had gedaan. En hij is de baan weer terug op op een zevende plaats. Voor de rest kijken we ook nog even naar de MotoGP. Die is momenteel uh, verreden. En uh, die wordt... Uh, dat is uh, dus uh, Rossi en consorten. Ook dat uh, volgen we voor u. Uh, er wordt verder natuurlijk... We gaan vooruitkijken naar de Indy 500 die vanavond verreden wordt... met de Nederlandse deelname, de rookie uh, VK, zoals hij in Amerika genoemd wordt. En wij hebben het natuurlijk over Van Kanshout. Maar dat allemaal tijdens natuurlijk Pit Report om kwart over vier. Vanavond natuurlijk ook Champions League finale. Dat is dus buiten onze uitzending om. Maar in ieder geval, uh, Paris Saint-Germain tegen Bayern München. Een prachtige uh, folder... ...voor de finale voor de Champions League vanavond. Maar wat gaan we verder allemaal nog doen? Natuurlijk, het weerbericht om half drie blijft het zo. Blijft het hard waaien. Belangrijk voor de kiteservice. Wordt het weer warmer, wordt het wat kouder. Gestabiliseert het zich allemaal. U hoort het allemaal rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. Het dieren van de week. Ja, hetzelfde als gisteren. Want alle andere dieren, honden in het asiel... ...hebben wederom in rap tempo een thuis gevonden. Goed nieuws. En uh, nou zit Dobby uh, nog alleen. Dus uh, vandaag aandacht voor Dobby. Gedicht van de week blijft nog even een verrassing. Dat uh, liefhebbers, dus uh, kwart voor vijf is het zo weer. Dan is het tijd voor uh, het gedicht van de week. Uh, verder kijken we nog even... Uh, uh, dus we missen Zandvoort, Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, na het weerbericht uh, hebben we natuurlijk, kijken we samen met uh, de burgemeester nog even terug... op uh, ja, de landelijke publicaties die hebben plaatsgevonden... rond de corona-brandhaard, tussen aanhalingstekens, die in Zandvoort zou zijn. En uh, ook uh, heeft de burgemeester ons nog toegesproken uh, via, een, uh, app, via onze app. En uh, dat laten we, dat, uh, die speech laten we u natuurlijk ook niet uh, missen. Uh, verder natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort. service heb ik het over gehad. We gaan ook nog... Uh, uh, Pit Report dier van de week. In ieder geval weer een vol programma de komende drie uur. En er dus... wordt gefilmd hè, in de Halterstraat. In de Halterstraat dus, er wordt een filmopname gemaakt voor een bepaald tv-programma. Ja, dat is een, een, een zeg maar, tv-serie die gaat komen, film op tv. Oké, okay, dus Zandvoort weer... Daarover straks veel meer <laughs> trouwens. Ik ga nog wel even een en ander opzoeken daarover. Goed, ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender van Strand tot Stad ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. We gaan lekker blijven luisteren via onder meer de ZFM-app. En mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu in de Windows Store, Play Store of App Store. Wij zijn er 24 uur per dag, 30 jaar al een begrip in Zandvoort. You should be dancing. Zondagmiddag van CFM Jorden de Bee Gees. We hebben weer lekkere muziek meegenomen naar de studio van CFM Sandvoorts. Zo ook deze plaat uit de jaren 80 van Rick Astley en Never Gonna Give You Up. Ja, voordat we aan het nieuws in het kort gaan beginnen... nog even terugkomende op die film die opgenomen wordt, Albert-Jan. Ja. Het is de film Neon Tetra. Zo gaat die film heten. En het is een van de zes films die is geselecteerd... voor het talentenontwikkelingstraject De Straat. Oké. Okay. En uh, ja, dat komt dan uh, later op tv. En het uh, draait allemaal rondom opnames uh, bij het pand. Haltenstraat nummer 45. Dat ja, is die winkel, weet je wel? Ja, die kledingwinkel. Voormalig, want dat pand is, is leeg, toch? Ja, en ze ja. staat te koop ook volgens oh, ja, mij ja, trouwens. Ja, klopt. Dus, dus, klopt. Nou ja, daar zijn die filmopnames nog tot, uh, tot en met volgende week donderdag. Nou ja, Zandvoort Worldwide zou ik zeggen. Ja, dat bedoel <laughs> ik. We staan weer op film. We staan weer op film. Goed, een boomexpert heeft bij zes iepen in het centrum van Zand voor de iepziekte aangetroffen. Het gaat om een iep aan de Willemstraat, te, uh, uh, uh, een iep aan de Willemstraat twee iepen bij het Scholplein en drie iepen bij het voetgangersoversteek bij de HDMZ-museum aan de kant van de Louis-Davidstraat. Deze bomen worden door Spaarlanden in opdracht van de gemeente Zandvoort volgende week gekapt om verspreiding van de iepziekte te voorkomen. Op de plek waar de iepen zijn gekapt wordt in het volgende plantseizoen nieuwe iepen geplant. Er komt een soort, uh, uh, een soort terug dat bestand is tegen de iepziekte. Naast het verdwijnen van de zes iepen worden er ook twee dode kastanjebomen ter hoogte van Albert Heijn op het Raadhuisplein verwijderd. Bij dierendokters Zandvoort zijn in een korte tijd drie katten met vergiftigingsverschijnselen binnengebracht. Ze komen allemaal uit de buurt van de Staringstraat. Het advies luidt, houd uw kat of katten binnen als u in die buurt woont. Mocht uw kat toch buiten zijn geweest, let dan op de volgende symptomen. stuittrekkingen, trillen met de kop, dronkenmansloop alsof ze blind zijn. En mocht u een van deze symptomen bij uw kat of poes constateren, neem dan direct contact op met uw dierenarts. Wij komen daar later in deze uitzending nog uitvoerig op terug. Stel je voor, in jouw straat wordt een oudere dame met geweld van haar tas beroofd. Er zijn geen getuigen, maar mogelijk staan de daders wel op beeld van een beveiligingscamera. Daarom is het voor de politie handig om ook jouw camera in beeld te hebben. De politie beschikt namelijk over een systeem genaamd camera in beeld. Camera in beeld is een databank met daarin de plekken waar camera's hangen en wat erop te zien is. De politie kijkt dus niet live mee met de beelden. En voordat die beelden bekeken worden, is een vordering van justitie nodig. De recherche gebruikt vaak camerabeelden bij het onderzoek. Met deze databank kunnen ze snel zien waar in de buurt van een misdaad... bijvoorbeeld een woninginbraak, camera's zijn die mogelijk beelden van de dader of daders hebben. Meld jou, ook jouw beveiligingscamera aan bij camera in beeld via www.politie.nl. Www je kunt ook helpen bij het oplossen van misdrijven. Op deze website vind je ook de meest gestelde vragen en antwoorden. Elke camera kan een meerwaarde hebben, zelfs je ringdeurbel. Nogmaals even de, de, de website www.politie.nl En weet je, zelfs een dummy-camera die uh, moet uh, gemeld worden, het liefst. Ja? ja? Ja, dat is echt zo. Want okay. dan weten ze in ieder geval, als zij een camera zien hangen, de politie, bij een onderzoek, ja. van nou, oh, die staat geregistreerd als dummy, dus hoeven we er niet achteraan te gaan. Oké, okay. goed. En tot slot, een voetganger is gisteren in de namiddag op de boulevard Bernard aangereden door een auto. De, de man kwam na de botsing op de voorruit van de auto terecht en de auto moest later worden weggesleept. Rond kwart over zeven gisteren wilde de man oversteken ter hoogte van de post van de reddingsbrigade, maar werd geschept door een automobilist. Hij kwam hard te, tegen de voorruit terecht en viel vervolgens met een klap op de grond. Het slachtoffer raakte gewond, moest ter plaatse worden behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet voor verder behandeling naar het ziekenhuis. De auto liep flinke schade op aan de voorzijde, zowel de voorruit als het dak en de motorkap waren beschadigd. Het voertuig moest worden weggesleept door een berger. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan, dat was het nieuws in het kort. Uiteraard ook na te lezen op onze ZFM app. En mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store en Windows Store. Ken je dat? Dat zondagmiddaggevoel? Al oh, vreselijk is dat! Dan ben je een klein beetje dizzy. Hier is Tommy Rowe. TV Met de Franse chansons heb ik weer uit de kast gehaald. Toen de Frans gaat natuurlijk volgende week beginnen. Dus dan kunnen we al die grote hits uit het verleden weer gaan draaien. Maar jij hebt het al klaar liggen. Ik heb ze al helemaal uh, klaar staan. Dus perfect. wij zijn er klaar voor. Goed. Hey, er wordt vandaag ook heel veel gesport. en dan Met name de, de autosport. Nou, in dit geval ja, inderdaad de DTM. De tweede race is op de Lausitzring. Gisteren uh, werd Vrijns uh, Keurig uh, het derde in de race. In de race die nu over 20 seconden afgevlacht gaat worden, de tweede race in de Lausitzring, want ze rijden zowel op zaterdag als op zondag, ging Vrijns heel laat de, de pits in voor de bandenwissel, waardoor hij op een zevende plek terugkwam in, in, in de baan. Uh, hij, wees, hij heeft zich op te werken tot uh, plek 5, maar hij zal uh, de, in de laatste ronde uh, wellicht niet kunnen verbeteren. Uh, voor deze uh, race stond uh, Frijns op een derde plek. Die, die behoudt hij ook, want, uh, de vierde is, want hij heeft 77 punten... en de nummer 4 Mike Rockefeller, heeft 40 punten. Maar zijn uh, grote concurrent uh, die hem ook in deze race voorblijft... is René Rast, die heeft 89 punten... En dat is op de tweede plek. En Nico Muller staat met 123 punten ver bovenaan. Dus in die 1-2-3-stand, dus Muller 1, Rast 2, Frijns 3, zal ook na deze race niets veranderen. Maar het blijft spannend boven in de top van de racerij in de Deutsche Tourwagen Meisters. Dankjewel voor deze update. Zodanig zetten we weer voor de komende dagen. Eerst de nieuwe single. Ja, ze zijn weer terug met een hele goede nieuwe single. TikTok: Clean Bindit. I don't need no other, I'm satisfied Doing it on my own Only takes one hour to change your vibe Ain't that the way it goes? I don't need nobody, but you won't play Caught in the memory When you touch my body and you say my name Giving me what tick I need tick -tock, tick -tock, tick -tock. Every minute, so lost it Like you in my bed Every hour, give you power I'm losing my headset. Hoor je zeker bij het geluid van uh, Zandvoort langskomen. Op deze zondagmiddag, zonnige zondag zondagmiddag, Zandvoort op Zondag. Dit was hem, de nieuwe signal van Kling uh, te samen met Mabel en 24K. Je hoorde uh, TikTok. Wat een leuke titel, zeg. Oh. Zie je de Zandvoort? Twee minuten over half drie. Nou, we zeiden het al, het zonnetje schijnt lekker uh, buiten... maar blijft het ook zo, Albersman? Nou, zoals je ziet, het is een, uh, nogal kort een krachtige weerbericht. Ik ben vandaag. heel benieuwd... Vandaag draait het namelijk ook om buien. Lokaal is daarbij zelfs onweer mogelijk. Geregeld schijnt ook nog wel de zon. En het wordt met 20 en 21 graden niet warmer. Een prima temperatuur om het huis te luchten. De wind draait uit naar het, draait naar het westen en is meest matig. Aan zee waait hij nog wel vrij krachtig. En volgende week, de laatste week van de meteorologische zomer, heb je heb je hem weer. Ja. Uh, laat geen zomerweer zien. Er is een mix van zon, wolken en regelmatig enkele buien. Woensdag is er zelfs kans op veel wind. Misschien wel een echte zomerstorm. De temperatuur stijgt tot en met donderdag naar ongeveer 20 graden. En dinsdag is het met een stuk met een zuidelijke stroming tijdelijk nog iets warmer. Het kan dinsdag dan tot 22 à 23 graden worden. Vanaf vrijdag zakt het kwik verder weg en wordt het nog maar 18 à 19 graden dus Rico Schreuder. Dankjewel, alweer een, een lekker kitesurfer de komende dagen hier in Zandvoort. Kom ik uh, straks uitgebreid op de Ze gaan lekker vliegen. op dit moment. 19 graden in Zandvoort. Wij zeggen een hele goeiemiddag. middag en hier is Spooky en Soul. Uh, microfoons uh, dichtstonden hier uh, bij de studio. Het klinkt uh, toch niet zo lekker als Albert uh, en ik ga zingen. Spooky en zo hoor uh, je. Uh, Swinging on a Star. To see or not to see. There is no vandaag al behoorlijk te merken dat ja, de zomervakantie voor velen er al een klein beetje op zit een stukje rustiger dan dat er de afgelopen weken gewend zijn geweest terwijl het best nog wel aardig weer is ondanks die harde wind momenteel 19 graden dus het is best lekker uit te houden ook zo op het strand maar de toeristen die, ja, die blijven toch meer, meer weg zeg maar en dat betekent wel dat je juist naar Zandvoort toe kan komen... omdat we gewoon lekker ruim anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden... en gewoon heerlijk genieten van zo nu en dan een zonnetje... in deze geweldige badplaats, Albert-Jan. Klopt. De, ja, de vakantie zit erop, zoals je al zei. en de, de, de, de rust keert weer enigszins weer. Maar goed, voor anderen is dat weer reden genoeg om naar Zandvoort te komen. Ja, de Zandvoorters zouden zeggen... Het dorp is weer van ons. Oh, nee, dat zeggen ze meestal pas in de winter. Oh, <laughs> ja, oké, okay. dat is ook zo. Nou, jij hebt uh, trouwens een, een mededeling van de burgemeester. Ja, nee, dat klopt. De burgemeester heeft zich uh, via het ondernemersloket vorige week uh, gericht tot de ondernemers in, in Zandvoort. En uh, dat willen we u niet onthouden. Burgemeester van Zandvoort wijst iedereen op verantwoordelijkheden bij de crisis. Via het ondernemersloket Zandvoort verzoekt David Molenburg, de burgemeester van Zandvoort... ook ondernemers om hun verantwoordelijkheid te nemen in deze crisis. Beste ondernemers, zo begint de, de tekst. De afgelopen weken is het aantal besmettingen, in, besmettingen corona landelijk toegenomen. Het is daarom van groot belang dat wij ons uh, allemaal aan de regels en afspraken houden... over afstand, hygiëne en gedrag. Wij als overheid, maar ook u als horecaondernemer willen niet opnieuw... ...in een situatie terechtkomen waarbij maatregelen moeten worden aangescherpt. Daarom vragen we u de maatregelen in uw horecaonderneming serieus te nemen. Vele horecaondernemers doen dat en zien erop toe dat de noodzakelijke maatregelen... ...in hun restaurant, hotel of café daadwerkelijk worden nageleefd. Maar we zien ook een verslapping en dat heeft ons doen besluiten hier strenger op te gaan toezien. Ondernemers die zich onvoldoende inspannen om op het naleven van de protocollen in hun zaak riskeren een sanctie... Om een aantal besmettingen niet verder te laten toenemen is het cruciaal dat we op een gezonde, veilige con, eh, manier contact met elkaar houden. We doen dit niet alleen voor onszelf, maar ook voor elkaar. Voor uw medewerkers en klanten, voor uw familie en vrienden en daarmee voor de kwetsbaren en niet in de laatste plaats voor de medewerkers in de zorg die nog aan het bijkomen zijn van de eerste coronagolf. Wij begrijpen dat het lastig is om in de horeca om dit vol te houden. En wij zien dat de meeste ondernemers zich uiterste, hun uiterste best doen de regels na te leven en hun klanten daarop te blijven wijzen. Alleen samen houden we corona onder controle. Hartelijk dank voor uw medewerking. Met een vriendelijke groet was getekend David Molenburg, burgemeester van Zandvoort. En ook richtte de burgemeester zich via de sociale media tot de inwoners van Zandvoort. Beste inwoners van Zandvoort.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 En dat uh, naar aanleiding van uh, met name ja, de, de berichten onder meer in de Telegraaf... dat wij een brandhaard van uh, corona hier in uh, Zandvoort uh, zouden hebben. Nou ja, David heeft uh, gelukkig uh, goede uitleg gegeven... en het is uh, duidelijk uh, waar we aan toe zijn op dit moment hier in Zandvoort.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 Een heerlijke hit uit de jaren 80 om uh, precies te zijn, 1983, toen stond deze in de Dutch Dance Charts Joor, de cacebo en I like Chopin. Daarvoor trouwens Bel Helene, de single van uh, Doe maar Weekend hem niet. Hè? Het is uh, lekker aan het uh, waaien hier in Salford En het gaat de komende dagen ook nog wel blijven waaien, Albert Jan. En dat betekent uh, dat er heel veel gevliegerd wordt op zee. Ja, alleen uh, wat minder uh, zon de komende tijd. Maar... Vorige week donderdag was het dan eindelijk zover. Na vier weken van vrijwel geen wind konden afgelopen donderdag de, de kitesurfers eindelijk weer het water op. Het waaide weer. En, het was, en ook flink, met zo'n 40 km per uur. De harde wind en de hoge temperatuur die, die afgelopen donderdag waren, was een, een ideale combinatie voor de kitesurfers. Ongeveer 350, u, leest, u hoort het goed, 350 kitesurfers racen door de golven van Zandvoort ze waren natuurlijk allemaal afgekomen op de harde wind en het mooie zonnige warme weer afgelopen donderdag. Onze collega's van NH uh, Nieuws waren daar ook aanwezig en spraken een aantal kitesurfers. Ah oh, jongen, dit is zo'n mooie dag. We hebben zo lang op moeten wachten. We hebben natuurlijk wel veel zon gehad, maar nu is de winter weer. Heerlijk, morgen weer wind. Hier leven we voor. Deze dag, ik denk dat je er ongeveer 5, ligt 6 krijgt. En nu is het 27 graden met een strak blauwe uh, hemel. Uh, het is echt heel lekkere temperatuur. Je zou bijna zonder wedstrijd gaan. Uh, dat, dat komt gewoon niet voor. Uh, ja, dit is voor ons uh, de bevrijding. Wind is er vaak en er is ook vaak zon. Maar de combinatie, ja, dat, is, dat is fantastisch. echt fantastisch. Ja, en hoe was het? Ja, Heerlijk. Ik, uh, ik hoorde net dat het kwart over drie is, dus uh, ik mag nog een rondje. Ja, sommige mensen gaan hier uh, 24 uur voor in het vliegtuig zitten om met dit weer te kunnen kiten. Dit is zo goed, zo goed, als het kan. Het is jammer dat ik weg moet. <laughs> het is jammer dat ik, ik moet, naar, uh, ik moet met, met de vrienden eten, maar... Want eigenlijk zou je door willen gaan. Ja joh, dit is gewoon, en het blijft zo Het blijft gewoon tot een uurtje of negen of zo, blijft het gewoon goed. En, en dan kun je, dan heb je de sunset. Nou dat, dan wordt het echt helemaal luxe. Uh, ja, veel luxe dan dit, uh, lukt het niet. Kan niet. Geweldige en mooie reportage van uh, onze collega's uh, van N.A. Nieuws. Het blijft wel een beetje een trendy sport, hè? Dat uh, kitesurf, Albertjan. Ja, ik vind het toch. Ja, het blijft, blijft ook een, een risky gebeuren, hoor. Ja, is, dat is het ook. Zeker. Je moet, je moet het wel kunnen met dit, dit soort windkrachten uh, zo het water opgaan. Op nou, dit was uh, afgelopen donderdag trouwens dat uh, de collega's van N.A. hier uh, op Zalvoort waren. Ja. Vandaag hadden ze dat uh, net zo goed uh, kunnen, kunnen filmen en kunnen opnemen. Want ook vandaag is het weer helemaal druk met uh, de kitesurfers. Zeker ook weer 350 kaiters die vandaag weer aanwezig zijn. Enige verschil met de afgelopen donderdag is dat de temperatuur dan weer ietsje minder warm is. Maar daar heb je een wetshoed voor nodig. En één keer plassen op het water, je weet het hè? Ja. Dat is gewoon een verwarming. Oké. Okay, dus, uh, goede tip. Ook plassen in je Go to the beach and some fun. The Ja, je hoort het zo net van mijn collega Albert J. Al Posse. Hij had een goede tip en om een klein beetje warm te blijven. Nou, moet je gewoon niet serieus nemen. Maar goed, de service en windsurfing speciaal voor alle kaiters even gedraaid. Gaan op naar het nieuws even weer van drie uur. Daarna zijn we er nog twee uur lang met Sanford op zondag. Een hele goede middag. go by and wave at me. I try, can't breathe. There's an ocean in between. Yo, hi.